Nu de TOS heeft verricht met Jan Vertongen en Peter Wisscherhoff. Allebei de nummer 4 en allebei centrale verdediger van beroep. Bij de een Ajax, Jan Vertongen en de ander FC Twente. Ik zit op een kaartje te kijken. Ik zie hier staan toch echt rookverbod. Gehele stadion. <laughs> Als ik naar het veld kijk, dan hangt er nu een rode walm boven het veld. Dan is het maar goed dat Kenneth Vermeer een hagelwit nu aan heeft vandaag. Want hij moet plaatsnemen in dat strafschopgebied voor de Ajax-supporters. Die staan te springen, die staan te dansen. Op het moment dus dat uh, Kenneth Vermeer zijn uh, entree maakt in het strafschopgebied. <coughs> er moet nog even een, een fotootje gemaakt worden uiteraard. Van beide elftallen. En dan kunnen we zo uh, beginnen. Het is uh, vandaag 8 mei. Het is uh, 9 jaar geleden dat op dit veld op deze dag een historisch uh, uh, Europees voetbalmoment plaatsvond. Want toen won Feyenoord op dezelfde dag. En dat is dus precies 9 jaar geleden de UEFA Cup ten koste van Borussia Dortmund en de sfeer. Doet daar wel een beetje aan denken. De sfeer van toen en de sfeer van nu. Dit is een echte bekerfinale. Dat gevoel had je twee jaar geleden bij Herenveen Twente toch ook wat minder. Hoewel dat ook een volksfeest was. Maar nu iedereen ontploft. Twente moet nog even op de kiek. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Nog even snel de opstelling. Maar even die van Ajax doen. Met weinig wijzigingen ten opzichte van vorige week. Vermeer is de keeper van de wiel. Voor de wereld en Boilussen achterin. De Eriksen erikse Anita op het middenveld. En Sulemani de Jong. Siem en Ebicilio in de voorhoede. En die andere de Jong, want dat is natuurlijk wel heel leuk. Met name op moederdag voor zijn moeder. Eh, van beide. Siem de Jong en Luc de Jong. Luc de Jong in de spits bij FC Twente. Bosker op doel. Tindalli, omdat Rosales op het laatste moment geblesseerd afhaakte. Wissgrove, Douglas, Buizen. Lanza, Drama Jans op het middenveld. En Ruiz en Chatli op de vleugels. En de Jong... In de spits en meteen wordt er gezocht naar de jong bal. De lucht in want de wedstrijd is begonnen. Oh, Tobi wereld die zweepte nog even het meegereisde Ajax publiek op. Die er massaal achter uh, keeper Kenneth Vermeer. En Kevin Blom heeft gefloten. De eerste vrije trap is halverwege de Ajax held voor FC Twente. Theo Jansen uiteraard erachter. De Theo Jansen op het middenveld dus spelend. man die uh, scoorde twee keer. In de 2-2 ontmoeting eerder dit seizoen in Enschede. Toen de wedstrijd dus in 2-2 eindigde. En Theo Jansen voor het eerst sinds lange tijd twee keer scoorde in één wedstrijd. Hij deed het nog vier keer dit seizoen. Daar komt die bal van Jansen in het schatstupgebied. Bij de tweede paal waar Vermeer wel mis zit. En daarna uiteindelijk Boylessen een corner kan voorkomen. Omdat de Ajax-keeper de bal wel toucheert. Maar daar is dan voor het eerst Luc de Jong in de buurt van Kenneth Vermeer. Dan is over de zijlijn getrapt door Boylessen. En een ingooi voor FC Twente. De rookwolken trekken langzaam op uit de Kuip. En dat is letterlijk bedoeld als Rubies voor het eerst balbezit heeft. Aan de linkerkant van de rechterkant van het veld brengt hij de bal even terug naar aanvoerder Wissgrove. Wissgrove balbreed naar Douglas. Douglas kijkt naar alles nu op de helft. Op keeper Boskena van Ajax gaat de bal de diepte in. Kan Tiendal hierbij? Net niet. De bal gaat over de zijlijn in Borb voor Ajax. Ajax dat zijn eerste uitwedstrijd speelt in dit bekertoernooi. Omdat het eigenlijk alles thuis speelde en nu vandaag... In deze neutrale Kuip als uitspelende ploeg geldt. Twente is de thuisspelende, speelt daarom ook gewoon in het rood. En Ajax speelt in het lichtbouw donkerblauw. Het uiterlijk dat men volgend jaar gaat hanteren. Maar vandaag vast aan het publiek wordt gepresenteerd. Balbezit voor Ajax via Siem de Jong. In de middencirkel krijgt hij te maken met Wout Brama. Overtreding van de Twente middenvelder. Blom staat daar met zijn neus bovenop en geeft Ajax nu een vrije trap. Die door Eriksen snel genomen is samen met Fortonge. En Eriksen geeft hem aan Boylissen. Boylissen in het team gekomen halverwege... Het seizoen of een paar wedstrijden verleden levert de bal wel heel makkelijk in bij de jong. De jong bal breed naar Denny Landzaat. Landzaat probeert langs twee man te gaan, is er één te veel. En dus kan er overgenomen worden door Toby Alderwereld. Alderwereld naar. Uh, Sulemani, die aan de rechterkant speelt, zoals hij dat uh, bijna altijd doet. Trekt nu naar binnen, zoals hij dat ook bijna altijd doet. Blijft in balbezit. Nog altijd Sulemani geeft hem aan Eriks en Eriks een bal door naar Ebesilio. Maar daar is een goede ingreep van Team Dali ten koste van een inworp. Tempo lekker hoog in het begin van de wedstrijd. Je voelt aan alles dat dit toch echt een wedstrijd is, hoor. En niet maar even erbij hangt. Natuurlijk, volgende week heel belangrijk. Maar nu is nu. Hier gaat het om. Nog altijd uh, balbezit even voor Ajax. Maar dan zit Roers ertussen. 0-0 na twee minuten spelen in de deze wedstrijd. Je speelt om de prijzen en hier van een prijs te verdienen. Terwijl Vertongen en de Zeeuw elkaar wat in de weg lopen. En de Zeeuw de rug raakt van Jan Vertongen die daar nu nog steeds aan voelt. Omdat hij dus daar geblesseerd bij geraakt is. De Zeeuw vervolgens laat vanaf een meter of 35 een schot los. Dat over de goal van Sander Bosker gaat. Boska die er twee jaar geleden bij was toen Twente de laatste finale speelde. Toen tegen Heerenveen na strafschop uiteindelijk het onderspit euh, moest Delven. De Vriezen met de beker aan de haal gingen. Maar Bosca die natuurlijk met veel meer plezier terugdenkt aan 2001. Toen hij ook bij Twente in de goal stond. Toen in de strafschoppenserie tegen PSV de beslissende man was. En vandaag mag hij dus keeper. Hij de bekerkeeper van FC Twente. Ziet dat zijn collega voor meer de bal heeft. Een trap naar de linkerkant waar Boylussen kan aannemen. Geeft hem aan Eriksen. Eriksen bal weer terug naar Boylussen. Boylussen diepte zoekend. ...bij Eversilio, maar er is een overtreding... ...een uh, flinke gemaakt door Wout Brama... ...en daar moet je mee uitkijken... ...omdat hij dit al zijn tweede overtreding is... ...en dat zegt Kevin Blom ook... ...nu is het even genoeg geweest... ...nu moet je uitkijken, anders krijg je een gele kaart voor, van me... Belangrijk, een rode kaart, directe rode kaart zou betekenen. Overigens was dit wel een hele pittige ja. uh, van Brahma. Een rode kaart zou betekenen, directe rode kaart. Dat je er volgende week niet bij bent in de wedstrijd in Amsterdam tussen Ajax en FC Twente. En daar zullen ze echt wel uh, voor uh, bedacht zijn. Alhoewel Wiskerhoff zei, daar uh, denk ik helemaal niet aan. En daar pas ik niet op. Vertonga aan de andere kant, zei precies het tegenovergestelde. Goed, het spel gaat verder. Het balbezit voor FC Twente. Met Buizen die een bal de diepte instuurt vanaf de middenlijn. Vanaf de linkerkant op het hoofd van zijn landgenoot. Kobiel Twente herstelt dan het balbezit. Met uh, Landstraat en Ruiz openen. Op Buizen. Die kan richting het Schasselgebied. Zeker nog. Die kan naar voorzet geven. Kom maar, Ruiz. Eerste keer dat Twente kopt. Of schiet op de goal van Ajax. De bal gaat een metertje of drie naast. Maar het is een aardige aanval. Er wordt weinig druk gezet op Bart Buizen. Daarom. Kan hij die voorzet geven? En Ruiz, eigenlijk op zijn sokken. Zo heel stiekem sluit hij dat schatstompgebied binnen. En kopt de bal uiteindelijk een meter, anderhalf. Misschien wel naast de goal van Kenneth Vermeer. Ajax is gewaarschuwd, dus heeft geprobeerd eruit te komen. Maar is de bal alweer kwijt aan Twente. Ja, Ruiz, nu is hij aan het verdedigen. De man speelt overal. Het is een topper, absoluut een topper. Als Douglas de fout in gaat, en overgenomen wordt door Ajax met de zee. bal richting Ebicidio. Die kan er net niet bij. Uh, dan had hij misschien een mogelijkheid gehad. Het was half hoog. Die bal gaat net over de oranje schoentjes heen. Van Ebesilio gekregen voor Koning En uh, kan er niet bij. Bal gaat over de zijlijn. En dan uh, mag Twente gaan gooien. Dat is niet op een echt lekkere plek. Meter of vijf van de cornervlag vandaan. Waar Dwight Tindalli spelend in plaats van Rosales de inworp neemt. En doet dat naar voren richting de Jong. De Jong en Landzaal. Maar die worden de voetwars gezet door Anita Ayers. Neemt dus over rond de middenlijn. De bal bezit voor de aanvoerder Jan Vertongen. Het kan terug naar Tobi Alderwereld. Maar Vertongen wil voorwaarts naar Boylissen. Boylissen levert dan wel in bij Ruiz. Dat is drie meter nog voor de middenlijn. Ruiz krijgt hem bij de Jong. Land Ja, die ziet altijd de opening wel. Die ligt in de middencirkel. Bij Theo Janssen. Uh, Chatli gevonden aan de linkerkant. Chatli met de bal aan de voet. Met voor zich van de wiel. Gaat richting de linkerpunt. Legt dan af op Jansen. Jansen stift hem dan het ras gebied in. Daar gaat de Jong. Daar gaat Vermeer. En Vermeer heeft dan net de vuistjes er tegenaan. En Vertongen kan de rest doen. En dan lijkt het er toch op dat Vermeer ook in zijn geestdrift de jong meenam. De jong ligt nog altijd even in dat strafschopgebied. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En is dit moment voor FC Twente weer weg. Maar na vijf minuten zijn de meest dreigende momenten voor de Tuggers geweest bij 0-0 stand. Absoluut. En, uh, ze willen graag bloed zien in het begin van de wedstrijd figuurlijk. Uh, als Douglas de bal heeft op de middellijn. Gaat er goed uh, uitkomen. Speelt hem dan naar Buizen aan de linkerkant. Buizen, bal doorgeven naar Chatli. De ene of naar de andere. zet Chatli. openbaring dit seizoen. Brengt de bal voor het doel richting Roes en de Jong. Kan niet gekopt worden door deze beide heren. Omdat Vertonger er tussen zit. Maar de afvallende bal even voor Theo Janssen. En dan Boylissen die de bal uh, het laatste raakt. Voordat hij in de handen komt van Kenneth Vermeer. Vermeer die dus, zo zien wij in de herhaling, even in botsing kwam met, met Luc de Jong. Maar de Jong kan weer staan en het spel gaat verder met Kenneth Vermeer die de bal uittrapt. Maar Ajax speelt onrustig, heeft veel balverlies. Ook nu weer als er toch balbezit komt voor Ajax via Eriksen. Maar Trent is wel wat agressiever en Landstaat verovert de bal op Eriksen. Dan zegt Blom dat is gebeurd met een overtreding. Daar nou, waar ik toch echt sterk de indruk had dat Danny Landstaat gewoon de bal speelde. En op een correcte wijze de bal veroverde. Goed, vrij trap is inmiddels genomen. Balbezit voor het Ajax. Tobi Alderwereld helemaal aan de rechterkant. Betekent dat Gregory van de Wiel in de buurt is voor eventuele assistentie. Hij kiest voor een bal richting de Jong. Die wil dan verlengen zoals Ajax graag speelt. Op Soleimani. Dat gaat mis omdat Twente ertussen zit met Buizen. En Twente nu helemaal aan de rechterkant met Tindalli en Danny Landstaat. Die laatste overigens. Landstaat stond drie jaar geleden hier in de finale met Feyenoord. En scoorde toen ook een doelpunt. Rode JC was toen de tegenstander. En Landstaat maakte toen een van de goals voor de Rotterdammers. Twente probeert het. Wordt wat laconiek met Theo. Jansen dat hij wil achter het standbeen langs. Chatelier aanspelen, Maar die bal is uh, onzuiver. Gaat over de zijlijn. Het bal bezit voor Ajax via Furne en Anita. Anita nog altijd de bal aan de rechtervoet. Kijk daarvoor. Maar het speelveld is daar klein. Nu gaat Soleimani in de diepte. En wordt ook uh, aangespeeld. Tenminste geprobeerd. Wel iets te hard. En dan zeker als Douglas erbij is. Die uh, houdt eventjes Soleimani op een correcte wijze af. Waardoor de bal over de achterlijn rolt. En door Sander Posker in het uh, spel kan worden gebracht. Hij die dus uh, 17 jaar geleden al tegen Ajax voor de Beker speelde in 1994. En uh, nu dus uh, 10 jaar geleden overigens die Beker won zoals Ronald uh, terecht zei. En nu weer in de finale staat op doel. Maar toch anders dan anders. Omdat hij de rest van het seizoen op de bank zit als uh, tweede man. Achter Michailov, de vaste keeper onder Michel Preudom. Bal de diepte in en een gevaarlijke bal als Bosker eruit komt. En de bal half raakt, ook omdat Tindalli erbij zit voordat Episilio gevaarlijk kan worden. Is de bal over de zijlijn gegaan, is er slechts een inborp voor Ajax. Leuk is ook dat Bosker de enige is die met Ajax kampioen is geworden op dit veld. Want Bosker zat in 2004 als derde keeper in Amsterdam. Toen hij dus kampioen werd onder Ronald Koeman. En Bosca was daar zonder overigens te spelen wel de doelman. Dus hij kan van een Amsterdams kampioenschap spreken als uh, doelman nu van de Tuckers. Voorzet Boylissen vanaf de linkerkant. Weggekopt door Wischerhof en opgevangen door Chatley, Ruimte misschien voor een uh, Tuckersse uitbraak. Nou, dat gaat aardig, want Chadli doltijd de zeeuwen van de wiel... Verplaatst de bal vervolgens wat minder secuur naar de rechterkant. Maar de jongen uiteindelijk Landzaat en Ruiz rond de middellijn aan de rechterkant. Ruiz. En, uh, Twente speelt gewoon wat rustiger. Nu is de bal niet goed in de diepte. Komt terecht bij uh, Kenneth Vermeer. En uh, Ajax speelt wat onrustig. Twente iets meer ja, bedeesd. Uh, meer kijkend. Meer met overleg. En nu gaat de bal dan bij Ajax naar Van der Wiel. Werd hem een geweldig seizoen voorspeld. Had vorig jaar een goed seizoen. Maar ja, het is er niet echt uitgekomen. Met name in aanvallend opzicht. Natuurlijk een uitstekende verdediger. Maar nog niet de absolute wereldtop die voorspeld werd voor de jonge rechtsback van Ajax. Bal gaat de diepte in. Op het hoofd van Tindalli. Op het hoofd van de jong van Ajax. Uh, naar Ebicilio. Ebicilio afgetroefd. Maar dan blijft het bal misschien toch voor Ajax aan de linkerkant met Eriksen. Eriksen uh, probeert... Uh, dali uit te spelen. Uh, de, speelt hem even terug op de Zeeuw. De Zeeuw naar buiten naar Ebesilio. Ebesilio. met rechts de voorzet. En dan door Douglas met dat grote uh, been. Met die grote voet uitverdedigd. Uh, Via Ruiz is Twente weer even in de aanval. Wat een mooie aanname van Ruiz. Want die Douglas die roeit die bal snoeihard uit zijn eigen strafstofgebied. En Ruiz neemt hem gewoon aan met de borst en legt hem dood met de voet. Keurig. Maar goed, deze jongen heeft ook heel veel kwaliteit. Dat weten we. ze met een bal richting de helft van FC Twente. Waar de Jong kan doorkoppen, dan zoekt Erik ze wel die linkerkant op. Maar is Tindalli er gewoon iets sneller bij en kan Tindalli via Landsaat uitverdedigen. Dat heet overigens dan wel weer inleveren bij de tegenstander. Want via Landsaat al de wereld in balbezit gekomen. Van de wiel aan de rechterkant op de middellijn. Even druk gezet door Chadli. Daarom moet ook van de wiel terug. En uiteindelijk of, uh, Vertongen, ja, die nu naar Boylissen gaat spelen. De jonge Deen dus, die daar de plaats van Deli blind definitief heeft overgenomen. En ook in grote wedstrijden van Frank de Boer dus uh, mag blijven staan. Overigens is dit de 52 e wedstrijd dit seizoen. Voor FC Twente, de 54ste voor Ajax. Het zijn dus ploegen die uh, flink aan de bak zijn geweest. En nog twee keer moeten, maar in wat voor wedstrijden. Vandaag, deze, is 10 minuten onderweg bij 0-0 stad. Waarbij Ajax na de eerste vijf minuten flink onder druk te hebben gestaan. Er een beetje onderuit dreigt te komen. Maar nu komt Ruiz uh, voor FC Twente. Ruiz nog altijd in balbezit, speelt de bal naar buiten, naar de Jong. De Jong probeert de voorzet te geven, schiet hem tegen Boyders op. En via Boyders komt de bal tegen de Jong en gaat over de achterlijn. En dus mag Ajax via Kenneth Vermeer de bal weer in het spel gaan brengen. Kenneth Vermeer in het doel gekomen na de blessure van Stekelenburg. Heeft dat goed gedaan tot nu toe. En is een betrouwbare keeper gebleken. En ook de tweede man heeft wat wedstrijden mogen keepen. Jeroen Verhoeven, de weer die dus nu op de bank zit bij Ajax. Als Ajax balbezit heeft met Toby Aldewereld. Speelt hem terug naar de wind gestoken Kenneth Vermeer. Die kijkt en vindt zijn aanvoerder Jan Vertongen. Vlak voor zijn eigen strafsoepgebied gaat Vertongen maar eens wat uh, metertjes maken. Om vervolgens te horen dat Eriksen die bal wel wil hebben. Maar Eriksen uh, wordt dan ingehaald door Landsaat En moet in de gewoon eigenlijk weer ervoor kiezen om terug te spelen naar Vertongen. Boylussen heeft vervolgens geschreeuwd: Ik ben opgekomen aan de linkerkant. Het is gezien door uh, Vertongen. Vervolgens Anita, die dus nu op het middenveld speelt. Vindt de Jong net voor het strafsoepgebied. De Jong kan draaien, de Jong kan schieten. Maar de Jong schiet wel een meter of vier naast. De Jong toch uh, vruchtbare grond hier in uh, Rotterdam. Want uh, vorig jaar. Scoorde die twee keer in de bekerfinale die hier werd gespeeld. Deed dat ook twee keer in de eerste wedstrijd. Vier doelpunten dus in de twee bekerfinales voor Siem de Jong. Die erg gemakkelijk het net vond, ook op dit veld. Want hij scoorde ook nog tegen Feyenoord, dat deed hij dit seizoen overigens ook weer. Balbezit voor Twente is kortzonder geweest, hoewel nu wordt Twente weer in het zadel geholpen en mag de Jong weg naar een fout van, van de Wiel. Luc de Jong met de links probeert de voorzet te geven, komt half tegen het been van Alderwereld en we gaan de eerste hoekschop in deze wedstrijd krijgen. Hoekschop voor FC Twente, omdat die bal via Alderwereld in het vak van de Ajax-supporters kwam. Ik denk niet dat we die bal nog terug gaan zien. Uh, maar er ligt natuurlijk een andere bal klaar voor Theo Jansen. Er wordt wat uit de vakken gegooid richting Jansen. Een zonnebril. Hij uh, kijkt, is het uh, mijn merk? Nee, het is mijn merk niet. Dus hij legt hem uh, apart en kan de hoekschop gaan nemen vanaf de linkerkant. Het zou een king zijn als hij hem eerst even op zou doen. Goed, dan komt die corner van uh, Jansen op het hoofd van Douglas. Maar via de verdediger gaat hij richting de andere cornervlag. En wordt hij daar binnen door Ruiz. Ruiz wil dan om de jong heen. Dat lukt, kan een voorzet geven. Boylissen haalt hem vervolgens uit het schafstofgebied weg. Maar dan wordt hij weer opgevangen door Brama, die hem weer naar binnen brengt. Weer Boylissen, die hem uit het schafstofgebied brengt. En dan wordt hij opgevangen door Landstraat. Het schot van Landstraat is vanaf een meter of twintig iets aan de rechterkant. De bal gaat naast de goal van Kenneth Vermeer. 13 minuten 0-0 stand als Kenneth Vermeer een doeltrap gaat nemen. Ik weet niet of dat van al die uh, vrienden zijn waar je veel reclames over ziet. Er is namelijk één vak helemaal leeg. Ik weet niet of de man die die prijs gewonnen heeft... Uh... Niet al te veel vrienden had. Want er zitten twee man om precies te zijn. Een vak waar zo'n uh, 500 man in kunnen. Dat is ook de enige lege plek in dit uh, stadion. Het prachtige, de prachtige vo voetbaltempel. De Kuipels Ajax in de aanval gaat. De Zeeuw die de bal de diepte in speelt, Maar goed opgelet door Tien Dalli. Die de bal terug speelt op zijn keeper. Op Sander Bosker. En Bosker meteen met een uh, wilde trap naar voren. Opgevangen met de borst. Door Vertongen naar zijn landgenoot Tobi Aldewereld. En weer terug naar Vertongen. Vertongen. Terwijl uh, de jong wel wat druk op hem zet. En ook val er naartoe gaat. Kan... Uh... Anita de bal ontvangt. Of dat is Ebi Silio. Nee, Anita toch. Die die bal kwam halen. Vervolgens Alderwereld. Die zoekt wel naar een afspeelmogelijkheid. Maar het is moeilijk voor de mensen van achteruit om de bewegende mensen voorin en op het middenveld te vinden. A, omdat de organisatie bij Twente gewoon goed staat. En B, omdat het niet altijd even logisch is wat de Ajaxi er voorin willen en wat die van achterin willen. Dus het loopt eigenlijk nog niet. Het machientje snort nog niet. Douglas is nu naar de grond gewerkt door de ziel. De Zeeuw dacht eigenlijk, ja, die Douglas doet er wel heel lang over... om die bal vlak voor eigen strafschopgebied te verwerken. Laat hem maar eens tussen gaan zitten. Ja, en dan zit hij er ook tussen. Maar volgens bom heeft hij een overtreding gemaakt. De vrije trap voor Twente is inmiddels door Wischohoff genomen. En de lange Braziliaan steekt nu de middellijn over. Klein kwartiertje gespeeld. Uh, nog uh, 10 seconden en dan hebben we het kwartier gehad. Het is een, uh, een, een rustige wedstrijd qua overtredingen. Nu weer een kleine overtreding van FC Twente. Van Theo Jansen balbezit voor Ajax Blom nog niet in de problemen gekomen. Tempo zit er wel goed in ondanks de hoge temperaturen. Maar doordat er wat wolken zijn gekomen is de temperatuur een graadje of 3-4 gedaald naar ik schat zo'n 25 graden. Er zullen ook wel drinkpauzes gaan komen als Ajax balbezit heeft met Jan Vertongen op de middellijn. Gaat nu op de helft van Twente lopen. Speelt hem naar ebc aan de linkerkant. Vindt geen... Vrije man dus even terug naar Boylissen. Boylissen breed het spel verleggen naar de rechterkant. Als uh, Al de Wereld uh, in de middencirkel nu die uh, rechterkant inderdaad opzoekt. Maar Anita bijna een verkeerde paas geeft waar Vertongen nog net tussen zit. En Vertongen doet dat goed. Heeft een paar aardige bewegingen en speelt de bal naar Van de Wiel. Van de Wiel halverwege de helft van Twente komt wat naar binnen. Geeft de bal vervolgens helemaal naar Bingen, naar Vertongen. Die nog in de as van het veld stond. En Boylissen komt op aan de linkerkant. Hij is nu halverwege de helft van Twente gekomen. Als hij wat uh, naar voren loopt en uiteindelijk Ruiz tegenkomt... Die... Niet alleen heel goed kan aanvallen, maar blijkbaar ook heel goed kan verdedigen. Zeker als er een linksback in aanvallend opzicht in balbezit komt. Want dit doet hij prima. Verovert de bal. over dus het balbezit van FC Twente via aanvoerder Wisscherhoff. Hij, Wiesbowl, overigens, die maar heel kort uh, plezier had van de finale van twee jaar geleden. Want hij kreeg een, uh, een trap in die uh, wedstrijd in de maagstreek. En kon eigenlijk niet verder. Terwijl hij dat toen sowieso al twee keer moest wisselen in de eerste helft. Omdat ook Arnoutovic snel het veld uit moest uh, vanwege een blessure. Uiteindelijk eindigde die wedstrijd dus in 2-2. Boska heeft de bal, trapte hem naar voren. Richting de Ajax-helft. Waar de jong en Vertongen dan kopt hij wel uitvechten. Gewonnen door Forton. En dus de bal bezit voor Ajax. Maar eventjes een. Uh... Een missertje van Ebesidio. Die geeft de bal aan Ruiz. Ruiz eh, bij de rechter Nu op de rand van het strafschopgebied. Met links brengt hij de bal voor het doel. Kan er geschoten worden? Nee. Chatti probeert hem stil te leggen. Het legt hem terug op Jansen. Jansen naar de jong. En dan met heel veel moeite uitverdedigd door Ayers, omdat de Jong net niet in balbezit kwam. Is het Anita die de bal naar voren speelt. En niet goed en overname meteen weer van FC Twente via Theo Jansen naar Nasser Chatti. Chatti, komend weer vanaf links met weer van de wiel natuurlijk in de buurt. Chatti richting de achterlijn. Chatti geeft de voorzet richting de tweede paal. Daar staat de Jong. Maar die bal gaat aan de Jong voorbij. En is vervolgens zo hard dat hij ook over de zijlijn gaat. Nee, niet. Want de Jong toont inzet en houdt die bal daar aan de rechterkant binnen. Geeft hem aan uh, Tindalli. Tindalli kijkt eens wat om zich heen. Weet de Jong in zijn aanwezigheid. Dan gaat de Jong met het balletje onder de voet. Eens kijken of er weer iemand aan speelbaar is. Dat is dan weer Tindalli. Die twee lopen wat om elkaar heen. Ruiz. En dan gaat Ruiz verplaatsen naar buis aan de linkerkant. En die heeft ruimte. En die kan gaan schieten. Nee, voorzet geven richting tweede paal. De Jong. En dan raakt de Jong de bal wel. Maar is het niet gevaarlijk omdat de bal over het doel gaat van Vermeer. En dus geen problemen voor Ajax. Het, het spel gaat lekker uh, heen en weer. Er zit uh, best tempo in. Men probeert in ieder geval een aardige wedstrijd op de mat te leggen. En dat lukt vooralsnog. nog. Halve kansjes, mogelijkheden, daar moeten we nog van praten. Echt grote kansen hebben we er eentje gezien. De kopbal van uh, Ruiz, die maar net langs het doel ging van uh, Vermeer. Die de bal nu hard naar voren trapt richting Ebicilio. Maar komt terecht op het hoofd van als u van het strand terugkomt of van moeder of gewoon lekker in de tuin zit, wij hebben in Rotterdam. 18 minuten gespeeld bij de bekerfinale tussen Ajax en FC Twente. Twente speelt thuis in het rood, Ajax in het blauw licht met donkerblauw. En de stand is nog altijd 0-0. Het balbezit. vindt Sim de Jong. Die staat vlak voor het schafstopgebied. De Zeeuw, De zeel kan schieten, De Zeeuw scoort. De Zeeuw scoort in de eerste echte goede aanval van Ajax. Na 18 minuten, de eerste keer dat ajax ook echt gericht op bol schiet, zit hij er ook gelijk in. Het begint met Sim de Jong die handig balbezit houdt aan de linkerkant. Net voor het schasselgebied van Ajax. Dan de ziel gevonden, die knap wegdraait van Douglas. Douglas staat wel bij de ziel. maar ziet gewoon dat die, dat die kleine vingervlucht bij hem wegdraait. En uiteindelijk is uh, het balbezit voor de Zeeuw... net te Steel. Jansen, die zich eigenlijk heel gemakkelijk uh, in de luren laat leggen door uh, Demi de Zeeuw. De Zeeuw draait naar zijn rechterbeen en schiet de bal vanaf een uh, meter of 17, 18 achter Sander Boskar. En daar waar je verwacht dat Twente steeds meer druk gaat zetten, steeds gevaarlijker gaat worden... is het Demi de Zeeuw, notabene hij, die nooit verzekerd is van een basisplaats onder Frank de Boer. Is het hij die het doelpunt dus maakt. Ajax een voorsprong. 1-0 tegen FC Twente. Beetje tegen de behouding in, maar dat geldt niet in voetbal, want... Je moet gewoon die bal erin schieten. En dat deed Zeeuw op een uitstekende manier. Half hoog, kansloze Bosker. En nu moet Twente gaan komen. Misschien is het ook wel goed voor de wedstrijd. dat de wedstrijd nog opener gaat worden. Als de bal naar de linkerkant gaat voor FC Twente. Naar Nasser Chatti. Chatti met de borstbal doodgemaakt. En voor de rechter. Heeft nu twee man uh, tussen zich. Kaatsteven met Theo Jansen. Heeft hem terug voor de rechter. Uh, speelt hem dan in bij de jong. De jong schiet in de handen van Kenneth Vermeer. En zo komt Twente meteen weer terug richting... Het doel van, FC Twente, maar, ofwel van Ajax. Maar achter een enorm feest wordt gevierd. Het is een hossende menigte. En dat zijn de Ajax supporters. Even wat rust aan de andere kant. Stilte bij de FC Twente supporters. Want Ajax leidt met 1-0. Ik was een beetje in, uh, in het... Ja, ik geef een beetje het gevoel dat het grote mannen waren tegen jonge jongens. Twente speelde gewoon wat volwassener. Eigenlijk, en daar straalde wat meer rust van uit. Meer rust van dat spel uit dan van, van Ajax. En toch komt Ajax op een 1-0 voorsprong. En dan zie je toch dat de rustgever Douglas daar in de fout gaat. Toch bij de Jong. En dat uiteindelijk Jansen zich wel vrij gemakkelijk laat aftroeven. Daar waar dat niet mag door Demi de Zeeuw. Nou het antwoord van Twente. We zijn in afwachting van als Brian Ruiz de bal heeft. Maar nu op agressiviteit de bal verliest aan Eriksen. En Eriksen dan ook Brahma nog kwijt is. En op de helft van Twente komt. En nu zelf over de bal heen struikelt. En dus kan Brahma de bal overnemen. En nu moet Twente snel schakelen om naar voren te spelen. Gaat de bal naar de rechterkant. Danny Landzaad. Landzaad eventjes terug naar Wissgrove die mee naar voren is. Wissgrove gaat kaatsen. Probeert te kaatsen. Met Brahma krijgt hem terug. Wissgrove in het strafschopgebied. Wissgrove nog altijd. En dan is het net Anita die ertussen zit. En de bal van de voet tikt van Wissgrove. Terug naar keeper Vermeer. Maar Twente wil heel snel de gelijkmaker maken. Want Twente is meteen alweer in de aanval. Maar de voorzet van Buizen komt niet bij de Jong terecht. Maar wel bij Boylissen. Ja, Dit had met wat meer overleg gekund. Vooral omdat Nasser Chatley eigenlijk uh, aanspeelbaar was. En als Chatley de bal heeft of Buizen. Dat is nogal een wereld van verschil. Zeker als je het hebt over creativiteit. En misschien vanuit dat uh, perspectief had... Uh... Chudley vanaf de linkerkant voor het meer gevaar kunnen zorgen. Douglas namens FC Twente op eigen helft. Samen met Peter Wiskerhoff, de Zeeuw en de Jong zijn in de buurt. Bal Moet dus terug naar uh, Sander Bosker. Terwijl er inderdaad ontzettend gefeest wordt achter die goal van uh, Kenneth Vermeer. Geef ze nog maar eens ongelijk. In een van die twee finalen staat Ajax met 1-0 voor. Dat is reden voor een feestje. Als Ruiz namens Twente de bal niet kan binnenhouden aan de rechterkant. Ja, een beetje Zuid-Amerikaanse tafereel daar hoor. Al die mensen met ontbloot bovenlichaam. En degene die nog een shirt aan hebben, is in dat bekende Ajax-shirt. Dat wit met één uh, rode baan in het midden. En een feest en dan vlaggen daar. En dan uh, zijn dat er maar 12.000. Dus kunnen we kijken wat er gebeurt. Stel dat de FC Twente gelijk maakt. Het is leuk voor de wedstrijd. Het is een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Met balbezit voor FC Twente via Tien. Dalli die de bal terugspeelt op uh, Sander Bosker. En die met links, want hij is links, de bal naar voren roeit richting Dion. Jong. Gekopt door al de wereld die bal. Opgevangen door Brama. Jansen vervolgens sneller bij de bal dan Anita. En dan Chatli Ja, dan moet Chatli die bal meegeven aan Buizen. Maar is van de wiel. Dus ja, die hangt zo'n beetje aan Chatli En dat heeft Blom gezien. En dus mag FC Twente halverwege de helft van de Amsterdammers een vrije trap gaan nemen. Uiteraard is dat een klusje voor Theo Jansen. Uiteraard moet dat voor meer dan aan de bak. Met het organiseren van zijn verdediging. Hij kiest voor een tweemansmuur. Daar staan twee kleintjes in, De Zeeuw en Soelemanni. Daar komt die bal van Jansen in het Sasselgebied. Die wordt gekopt Oeh. en die wordt naastgekopt. En wie, oh wie was het dan die, oh, die, die kopt? Ja, dat zal De Jong geweest zijn. Ik zag dat Al de Wereld daar wel in de buurt hing. Maar die zal hem niet zelf op eigen goal gekopt hebben. Maar goed. hier is een momentje voor FC Twente. Op die vrije trap dus van Jansen. Ja, De Jong. Hij krijgt net het hoofd niet goed tegen de bal. Maar het scheelt weinig. En zo kwam Twente weer dicht in de buurt. Van Kenneth Vermeer als Anita de bal heeft op het middenveld. Even kaatst met Eriksen die hem terugspeelt op Jan Vertongen. Vertongen. Doet net alsof hij een diepe bal geeft. Doet dat uh, wat dichterbij via de Zeeuw. Die meteen doorspeelt richting de andere de Jong. Maar die bereikt hij niet. Een slechte uittrap van Bosker. Maar met wat geluk komt de bal dan toch via Theo Jansen bij Denny Lanza terecht. En nu gaat Twente weer in aanval met die uh, aan de linkerkant. Chanty met van de Wiel. Interessante gevechten voeren die twee uit. Als Chanty de bal naar Jansen speelt. Jansen niet uh, scherp genoeg richting uh, de Jong. En dan kan er overgenomen worden door de Zeeuw. En doet dat uitstekend richting Soleimani. Soleimani opgevangen. Ja, daar kun je niet al te veel aan doen. Als Douglas zijnde krijgt hij er ook nog een gele kaart voor. Soleimani heeft pijn. Ja, het is een brok beton dat daar ja. staat. En als Soleimani probeert door te lopen... En hij staat daar zelf, Douglas. Ja, wat moet je dan? Dan loop je tegen een muur aan. En die muur krijgt een gele kaart. Alhoewel, ik vind dat hij daar niet echt heel erg veel aan kon doen hoor. Hij probeert de bal te spelen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Kevin Blond hiervoor de gele kaart geeft aan Douglas. En dat is belangrijk als je een minuutje of 24 hebt gespeeld als centrale verdediger en op geel staat. Ja, gevaarlijk. Nou komt hij niet heel snel weer in contact met Soleimani als centrale verdediger. Ja, hij zet met de schouder een blok. En dat kan goed uitvallen als je dat doet tegen een, uh, een Alderwereld of Vertongen. Dan blijf je allebei staan dan met zo'n vliegenwicht. Ja, dan ga je natuurlijk makkelijk vliegen. En Blom heeft de, de gele kaart getrokken. En het, is, ja, het heeft te maken aan met de duw die Soleimani kreeg. Maar ook wel met de manier waarop hij uiteindelijk op dat veld terecht kwam. Dat kan wat ongelukkig zijn. En daar kan natuurlijk ook wel wat pijn vandaan komen. Hij staat inmiddels weer, de kleine Servier, voelt wat aan de rug. Bom zegt, welkom, je bent in de Kuip. We hebben 24 minuten gespeeld en je staat ook nog maar 1-0 voor. Dan ga jij maar met je verzorger naar de kant. En dan gaan wij verder met die vrije trap dus die ik heb toegekend aan Ajax. Waar Demi de Zeeuw, doelpuntemaker achter staat. Die geeft hem aan van de wiel. En dan zegt Bom, Soleimani kom er maar weer bij. En is het 11 tegen 11. Leuk was om te zien dat Boylissen, die nu balbezit heeft, nog even wat instructies kreeg van Frank de Boer. Want hij begon ongelukkig. Waarschijnlijk zijn dat de zenuwen. Maar ja, als je op, 24, of op 16 februari 92 geboren bent, dus net 19, en dan in zo'n stadion de bekerfinale mag spelen... dan mag je best wel een beetje zenuwachtig zijn en wat foutjes maken. Waarschijnlijk is hij nu over de zenuwen heen. Heeft wat aanwijzingen gekregen, Boylussen. En ziet dat de bal over de zijlijn gaat. In uh, het voordeel van FC Twente. Tindalli moet gaan gooien, meter of vijf bij zijn eigen cornervlak vandaan. Is lastig, maar doet dat richting de jongen Boylussen. De winnaar is Boylussen. En de zeeuw gevonden. De zeeuw gaat weer op goal schieten. Maar doet dat nu zo onzorgvuldig dat die bal naast de goal gaat van FC Twente. Zo blijft het dus 1-0, na 25 minuten. Even over die Boylussen, als je aan het seizoen begint... En je hebt de hoop dat je met de A1 de bekerfinale haalt. En je speelt uiteindelijk in deze bekerfinale. Ja, dan is er wel het een en ander met je gebeurd, hoor, gedurende een, een seizoen. Het zal voor Deli Blind vooral zuur zijn, want die zit op de bank. Inmiddels Chudley namens FC Twente. Op gebied. Chudley, goede redding. Als hij die, die bal vanaf links naar de rechterhoek krult. Maar goede redding van Vermeer. hoog, mooie bal, maar goed gezien door Vermeer. Daar is hij ijzersterk in. De tweede keeper van Ajax. Ja, en wat is tweede keeper als je achter Stekelenburg zit? Dan ben je ook een hele goede hoor. Er zou heel wat, zouden heel wat clubs als vaste eerste keeper deze man in doel willen hebben. Die nu de bal speelt op Toby Aldenwereld. Aldenwereld bal breed naar Vertongen. Over een goed duo gesproken. Die Belgen daar achterin bij. Ajax. Vertongen de aanvoerder, kijkt en zoekt en vindt. Nog niemand, de bal is helemaal onderweg, maar hij vindt hem perfect. En hij is Soleimani met Buizen. En dan maakt Soleimani een kleine overtreding. Op Buizen is de vrije trap voor FC Twente na 26 minuten spelen. En die 1-0 voorsprong nog altijd voor Ajax. Door de goal van Demi de Zeeuw. Douglas gaat die vrije trap nemen. Dat is op eigen helft hoor, in de buurt van het eigen strafschopgebied. Hij kijkt wat, hij zoekt wat en kiest uiteindelijk dan toch voor een lange bal. Die in een soort niemandsland terecht komt. En ook niet zo hoog was, want hij kan gekopt worden door Anita. Die vervolgens wel weer bij Ajax inlevert. Maar de Zeeuw zit lekker in zijn vel. Pakt de bal af van Buizen, Dolten vervolgens. Geeft de bal met de hak mee naar Soleimani. Soleimani denkt dan, ja, maar dat kan ik ook met effect. Maar die levert dan wel weer in bij de Braziliaan Douglas. En dan is Twente dus in balbezit. Maar slechte bal van Brama, levert weer balbezit voor de jongen van Ajax. De jong naar Anita. Anita... Draait eigenlijk een beetje de verkeerde kant op. Bleek wat ruimte te hebben naar links. Maar draaide naar achteren. En komt dan bij Al de Wereld terecht. En Al de Wereld gaat helemaal terug naar zijn eigen keeper. Naar Kenneth Vermeer. Vermeer wat onrustig de bal naar de linkerkant spelen. wat heet onrustig, speelt de bal gewoon over de zijlijn. In de dugout van Ajax. En dan kan Ruiz de bal oppikken. En halverwege de ajax zelf de bal teruggooien naar Tiendali. Tiendali terug naar Ruiz. Ruiz naar Tiendali. En dan moet er een opening worden gevonden. Maar Tiendali raakt de bal bijna kwijt. Is het slot op de deur. Wisperhof die de bal naar voren speelt. Maar ook die bal komt niet aan bij een ploeggenoot. En kan Ajax overnemen met de Jong. De Jong wil een steekbal geven richting Ebicilio. Wordt doorzien door de verdediging van FC Twente. En als Douglas, want dat is dan de man die de bal verovert aan de wandel gaat... op de helft van FC Twente nog, komt die team de Jong tegen. Die dan denkt, ik ga het balbezit herstellen. Die maakt de overtreding. Even een vermanend vingertje van Kevin Blom en een vrije trap toegekend. Aan de ploeg in het rood FC Twente dus. Die nu via de linkerkant die in balbezit brengt. Buizen zoekt dan weer de ruimte. Ja, Chadli duikt daar wel in. Maar wordt achtervolgd richting de cornervlag bij Ajax rechterkant door Rekkering van der Wiel. Ja, dan laat Van der Wiel zich toch kinderlijk eenvoudig eigenlijk door Chaplin van die bal zetten. En heeft Twente de bal daar dus weer overgenomen. Buizen meldt zich nu in de as. Jansen staat ook in de as en die legt die bal in dat schassopgebied. Waar Ruiz wel anticipeert, maar Kenneth Vermeer ook. En net voor de aanstormende Costa Rica aan heeft Vermeer de bal te pakken. Ja, het zit een lekkere wedstrijd. Bijna een half uur gespeeld. 29 minuten om precies te zijn. En uh, die 29 minuten zijn redelijk omgevlogen omdat het ja, gewoon aantrekkelijk is. Je voelt dat er uh, uh, heel veel druk naar voren is van beide ploegen. Men wil gewoon lekker aanvallend spelen. Het uh, tempo zit er goed in als Douglas de bal naar Buizen speelt. Buizen op de jaren de Soleimani. Hij speelt de bal naar Chadli. Chadli met Van der Wiel. Vooralsnog vind ik Chadli winnaar ten opzichte van Van der Wiel. Uh, van der Wiel heeft het moeilijk met de Marokkaanse Belg... die voor de Belgische nationale ploeg koos eerder dit jaar. En dus met al de wereld en Vertongen en al deze jongens uh, uh, vaak op trainingskamp gaat... Onder leiding van George Lekens, de bondscoach. En het daar ook heel goed doet. Want ze staan uh, uitstekend in hun pool. Met onder andere Turkije. De eerstvolgende hele belangrijke wedstrijd tegen Turkije voor België. Maar dit is Ajax tegen FC Twente. In de kuip 1-0 Ajax. Bal bezit Brama. Brama de Jong. De Jong Buizen. Buizen zoeken naar. Ja, dat is goed gevonden. Brama dook aan de linkerkant een vrije ruimte in. En Brama geeft vervolgens een drama voorzet. Want die bal komt zo in de handen van Kenneth Vermeer. Even over die Chatli. Waar was hij op 8 mei 2010? Toen stond hij nog gewoon onder contract bij AGO VV En speelde hij in de eerste divisie. En had half Nederland nog nooit van hem gehoord. Nu is men apentrots op het feit dat hij bij Twente speelt. En dat hij het zo goed heeft gedaan dit seizoen. Want hij scoorde ook in de Champions League bijvoorbeeld. Ajax heeft het balbezit overgenomen met uh, Luc de Jong. Nee, Siem de Jong uiteraard. Siem de Jong geeft een hele slechte bal in de voeten van Wout Brahma. In de middencirkel het balbezit voor FC Twente. Met een hele voorsprong voor Ajax na nu precies een half uur spelen. Bal de diepte in richting Lanza. Prachtige bal van Jansen. Maar Lanza, het kan er niets mee omdat hij geen controle heeft over de bal. Wel zijn hand nu opsteekt richting Theo Jansen. Want die bal was echt op maat. Een prachtige Prachtige bal in de diepte en daar had Lanza meer mee moeten doen. Maar goed, de bal is over de zijlijn gegaan via al de wereld. En Buizen heeft de inworp gekregen van Chadli. Terug naar Chatli, Chatli naar Lanza. Het heeft iets goed te maken als hij de bal terugspeelt op Douglas. Ja, één kans voor Ajax, één doelpunt. Want het balbezit is verder met name voor FC Twente. De bal de diepte, net buiten spel van Ruiz. Dus hoeft Kenneth Vermeer niet in te grijpen. En Ruiz niet door te lopen gaat de bal over de achterlijn. Maar mag Ajax een vrije trap gaan nemen. Zegt Vermeer, laat mij het maar doen. Hij Slechte de bal zeg maar halverwege het strafschopgebied neer. En na 31 minuten met die 1-0 voorsprong voor Ajax. Doelpuntenmaker Dezeeuw heeft hij niet al te veel haast. De man in het wit, Kenneth Vermeer. FC Twente heeft ervoor gekozen om lekker in huis ter duin met z'n allen zich voor te bereiden op deze wedstrijd. Ajax is vandaag pas bijeengekomen ken het de man die nu de doeltrap neemt, zat bijvoorbeeld gisteren op het kasteel Steenworp afstand van dit stadion op de tribune te kijken naar de Suri-profs. Hij deed uiteraard niet mee. Soleimani namens Ajax aan de rechterkant. Schafsomgebied in, slijding van buizen. Dan komt er een corner aan voor Ajax. Dat is de eerste corner in deze wedstrijd voor de Amsterdammers. Zometeen door Soleimani te nemen vanaf de rechterkant. Voor het, het Twente-publiek staat Bo, Sander Bosker, het eigen Twente-publiek, zijn ploeg weer op te peppen. Mannetje dekken, mannetje bij de tweede paal, niemand bij de eerste paal. En daar komt Sulemani met die hoekschop richting tweede paal, waar al de wereld nee, de jong kan koppen. Maar zijn kopbal komt niet terecht bij een van de Ajax-spelers. Bal hard weggetrapt door Douglas, opgevangen door Anita op eigen helft. En hij geeft de bal mee aan de Zeeuw. Die zal geen risico nemen, draait wel naar voren, via Vertongen naar Anita. En dan kan de aanval voor Ajax weer gaan beginnen. Met de uh, Alderwereld, terwijl uh, Boylissen zegt tegen eh, Anita, ik ben er weer. Dus jij kan je plekje op het middenveld weer gaan innemen. Bij die uh, corner was uh, Boylissen met wat meer lengte naar voren gegaan. Daar heeft Anita weer niks te zoeken. Ajax speelt nog wel even rond, rond uh, de middellijn. Waar uh, de bal op Soleimani van de zeel onnauwkeurig is. En dus verdedigd kan worden door buizen. Maar veel balbezit levert dat niet op voor Twente. Want direct weer ingeleverd bij de Zeeuw. De zeel dan maar nu naar de Veinige Haven. Dat is Kenneth Vermeer die weer opent aan de linkerkant. Boylissen, de aanname en voortzetting. Ja dat gaat goed. Iedereen dacht ook de spelers van Twente dat die bal over de zijlijn was. Maar de Deen heeft hem gewoon meegenomen. Geeft hem vervolgens aan Eriksen. Die Deen loopt zich vast op. Onder meer Danny Zat en de bal terug naar Bosker. Die roeit hem meteen weer het veld in. Ja maar dat zijn ballen die eigenlijk nooit aankomen omdat dat blok... Achterin goed kan koppen. Al de wereld en uh, uh, de vertongen. Natuurlijk kan De Jong ook goed koppen. Maar zijn het uh, twee tegen één situaties waar je bijna nooit wint. Nu gaat de bal de diepte in voor Ajax. En over goed koppen gesproken Douglas die de bal wegkomt Maar die bal komt toch weer terecht uh, bij Ajax. En bijna Eriksen die Soleimani bereikt. Dan de tegenaanval via Ruiz. In de diepte gaat Theo Jansen. Maar hij wordt niet bereikt omdat er een overtreding door Anita wordt gemaakt op uh, Brian de Ruiz. Anita handen voor de mond, alsof hij schrikt van datgene wat hij doet. Dan wordt die uh, vrije trap eigenlijk wat onzorgvuldig en te snel genomen. Dus moet het over. Geeft Ajax de gelegenheid om gewoon weer met elf man achter de bal te komen. En dan kan uh, Twente in alle rust nu die vrije trap gaan nemen. Anita speelde overigens wel de bal. En uh, Ruiz wat toneel. En daar trapte Blond dan met open ogen in. Het levert Twente dan ook van die vrije trap op. Die drama. Drama? Drama mag nemen. Dat komt vanwege die slechte bal die hij net gaf. Maar Wout Drama heeft de bal gegeven aan Douglas. Douglas opent naar Ruiz aan de rechterkant. Die wordt weer afgetroefd door Emicilio. Maar Twente neemt wel weer over met Ruiz. En nu heeft hij ruimte in de as van het veld. Brian Ruiz nog altijd nu als speler, zou ik zeggen, op Chudley. Doet hij ook. Chatli aan de linkerkant op het Randstrafschapgebied. Met van der Wiel gaat naar de achterlijn. Brengt de bal voor, maar niet goed voor. Veel te scherp. Makkelijke vangbal voor Vermeer. Overigens, uh, Brahma, uitstekend seizoen. De stille kracht op het middenveld bij FC Twente. Echt zo'n man die je nodig hebt als je daaromheen van die uh, karakteristieke goede voetballers hebt. En dan bedoel ik goed uh, mensen met uh, fantasie die uh, de vrijheid moeten hebben om te kunnen voetballen zoals Ruiz en Jansen. En dan heb je ook een stofzuigertje nodig. Uh, Wout Brama is daar het perfecte voorbeeld van. De Zeeuw speelt de bal naar de wereld op eigen helft. Even breed naar uh, Anita, die zo'n beetje nu als laatste man daar uh, fungeert. Alleen Vertongen staat nog in de buurt. Cool. En een slechte bal van Anita, bijna onderschept door Ruiz. En dan via Vertongen weer naar Anita. Nee, die staat er niet echt lekker. Speelt de bal dan ook snel naar wereld En dan kan de bal naar voren gaan voor Ajax. Komt omdat uh, Landstad heel diep is gaan staan. En Landstad is natuurlijk de directe man van Anita. En op die manier trekt hij hem eigenlijk mee, die defensie van Ajax in. En zo moet Ajax zich weer even wat herstellen. Man op man komen te staan. Dat kan inmiddels omdat Sander Bosker de bal heeft. En meegaat geven ongetwijfeld aan Douglas zijn centrale verdediger. Ja dat gaat hij doen. Maar pas als de ARC er wat zijn opgeschoven. Was er Jan dan maar weer terug. Nu geeft Douglas ook aan rustig aan jongens. Rustig opbouwen. Niet te gehaast. Pas 35 minuten gespeeld. De marge is klein. Ajax staat met 1-0 voor. Als Bosker maar weer eens kiest voor de lange bal richting Ruiz. Maar ik moet zeggen, er is veel gesproken terwijl Ruiz en Vertongen nu met elkaar in aanraking komen. En Vertongen daar meeste last van lijkt te hebben. Er is veel gesproken over overmacht aan lengte bij FC Twente ten opzichte van Ajax. Nou ja, Twente speelt met enige regelmaat die lange bal richting de laatste linie van Ajax. Maar tot nu toe blijven Vertongen en al de wereld moeiteloos eigenlijk overeind tegen de lengte mensen van FC Twente. Goed, dat duel. Wel dus tussen Ruiz en Vertongen, Het slachtoffer Vertongen staat weer. Blom heeft het uh, ingeschat en heeft een uh, vrij trap gegeven aan Ajax die genomen is. Genomen door Vertongen terug naar Vermeer. Vermeer naar Boyles aan de linkerkant. Boilers gaat lopen, want die heeft ruimte voor zich. Heeft al een meter of twintig afgelegd. En speelt hem dan in de voeten van de Jong. De Jong de bal naar buiten naar Ebesilio. Een tijdje niks van gehoord. Speelt hem terug op Anita. Anita kijkt, maar Anita is wat onzeker. Speelt hem moeizaam terug naar Vertongen En Vertongen zegt, speelt dan naar voren in plaats van naar achter. Want nu moet ik weer helemaal teruglopen. Als Vermeer de bal dan toch maar naar voren roeit. En Wiskrof en Douglas elkaar in de weg lopen. Maar het levert geen de bal bezit op voor Ajax in tegendeel. Chatli die de bal onder controle krijgt en hem terug speelt op Buizen. Buizen, ja die wordt wel druk gezet door Soleimani. Maar staat 10 meter voor zijn stas op het en denk ja ik heb Sander Bosker ook nog bij hem. Ik betrek die ook maar weer eens in het spel. Douglas vervolgens gevonden door uh, Sander Bosker in minuut 37 dus. Linkerkant, Buizen, Brama ook aan die linkerkant. Dan Anita daar in de buurt, Chatli en dan is Buizen de opkomende man. Maar krijgt hij net als hij op de helft van Ajax komt. De bal niet goed mee, verdedigd door Gregory van der Wiel... die nu voor de 150ste keer zijn broekje maar eens goed doet. En dan de zeel weer eens met een lange bal richting uh, Siem de Jong. Die wordt afgetroefd door Wisserhof. En het balbezit weer voor FC Twente als Brama nu de Jong wegstuurt... op de ja. rand van buitenspel. Maar het is geen buitenspel. Geen buitenspel. Aan de linkerkant uh, Luc de Jong speelt de bal naar Chatli. Chadli in het op gebied. die bal breed. Theo Janssen krijgt hem net niet onder controle, want anders had hij uit kunnen halen. Hij zegt het ook, geef hem dan ietsje lager aan, dan kan ik in één keer schieten. Daar heeft hij de techniek voor. Maar nu gaat de bal over de zijlijn. En pompeert zo'n minuutje of acht voor rust. Eh, FC Twente echt te, te forceren. Is de betere ploeg, is het meest in de aanval. Maar staat wel met 1-0 achter. Met de bal zit nu voor Danny Landsaat. Danny Landsaat heeft zich wat laten zakken. Gaat een diepe bal geven richting het grasopgebied van Ajax. Daar waar Luuk de Jong wel staat, maar buiten spel, Dus neemt Vermeer die de bal ving. Grazen snel de vrije trap. Erikse gevonden in de middencirkel. Erikse de Zeeuw. De Zeeuw kijkt wat om zich heen en ziet dat er eigenlijk geen direct gevaar is. Waardoor hij wat meters voorwaarts kan maken en Soleimani kan vinden. Die ook eens om zich heen kijkt en ook eigenlijk ziet dat er geen gevaar is. Ja, het is allemaal wat ver van het grasopgebied van uh, FC Twente af. De zeel met Brahma. De zeel krijgt de bal dan wel in de richting van het grasopgebied van Twente. Maar er zit Douglas ertussen voordat de Jong in balbezit kan komen. En heeft Twente nu via Chatty. Maar dat is een slechte bal van uh, Chatli. Uh, misverstandje. Hij dacht dat de Jong diep zou gaan. Maar de Jong ging niet diep. De bal werd wel diep gegeven en dus makkelijk opgevangen door Ajax. Eén keer eerder is de finale geweest tussen FC Twente en Ajax in 78-79. Dat seizoen 1-1. Werd het. En ook na verlenging. En toen had je nog geen strafschoppen. Toen moest er een replay komen twee weken later. En die werd met 3-0 door Ajax gewonnen. De enige keer dat beide ploegen tegenover elkaar in de finale stonden. Kenneth Vermeer heeft balbezit. Speelt hem aan Toby Alderwereld. Alderwereld wordt licht opgejaagd door Theo Jansen. Maar niet uh, fanatiek. Jansen die maar meteen doorloopt richting Vermeer. Maar ook niet fanatiek. Dus kan Vermeer de bal rustig uittrappen op het hoofd van uh, Siem de Jong. Maar die bereikt geen medespeler. Integendeel, Boyles maakt een overtreding op Ruiz. Vrije trap Twente. Die Ruiz snel wil gaan nemen. Ruiz heeft uh, toch vanaf die rechterkant, en dat is bekend, wel een vrije rol. Mag zich eigenlijk overal opbouw, uh, ophouden als dat maar een dienst nice is van het team. Wat hij nu doet is wat minder in dienst van het team. Hij staat in de middencirkel. Ziet wel dat er beweging is bij Chatli aan de linkerkant. Maar geeft vervolgens een bal waar Chatli niet eens meer op wil lopen. Zo onnauwkeurig is hij. 1-0 met nog 6 minuten tot aan de rust. Het balbezit is voor Boylissen die op avontuur gaat. En dat is toch riskant met Ruiz in de buurt. Maar hij komt er wel langs. Die kleine Deen nog altijd over die zijlijn eigenlijk. Gaan ze wat naar binnen zou je zeggen. Dan gaat die bal niet over die zijlijn. Maar nu uh, komt hij wat naar binnen. Geeft hij de bal keurig aan de jong. De jong vindt dan de zeeuw in de as van het veld het is een heel goede aanval. Uh, speelt hem uh, naar de Jong. De Jong probeert Eriksen te breken. Dat lukt net niet. Maar Ebesilio schiet. Doelpunt. Ebesilio schiet al vanaf een meter of 22. En ik denk dat Bosker hem of te laat ziet of helemaal niet ziet. Maar ik denk dat Bosker daarbij had moeten zitten. Dat Sander Bosker die bal eruit had moeten halen. Maar nu door die uithaal van Ebesilio... En omdat de bal onderweg licht van de richting werd veranderd door Team Dally, is Bosker kansloos. En staat Ajax met 2-0 voor tegen FC Twente. En is het nu een enorme opgave voor de Tuckers om dit goed te maken. Wij krijgen de herhaling te zien. Inderdaad, de bal wordt onderweg van richting veranderd. En dat is pech voor FC Twente, pech voor Bosker. Vandaar En nu kan ik ook... Gewoon zeggen dat hij eigenlijk dan onhoudbaar is. Want dan ben je bekeken, bekeken voor uh, uh, de keeper van FC Twente. Brahma die de bal onderweg aanraakte. Het schot van EBCDO. En Ajax leidt met 2-0 na 40 minuten spelen. En zo zie je maar. Je hoeft niet heel veel balbezit te hebben om uiteindelijk wel de doelpunten te maken. Ajax is wat dat betreft ondergeschikt aan FC Twente. Maar ja, heel veel uitgespeelde kansen creëren de tukkers ook niet. Ondanks dat vele balbezit. En Ajax kan het gewoon vanuit de leunstoel eens bekijken... en zo heel af en toe er eens uitkomen. Wat opvalt is dat Ajax er niet in geslaagd is... om heel veel te combineren daarvoor dat schafstromgebied van FC Twente. Maar als het even de ruimte krijgt, dan is het direct dodelijk. Daar gaat Erikse, Erikse richting het schafstromgebied met Wischa voor zich. Hij komt in de as van het veld, speelt uiteindelijk af naar Soelemani. Soleimani met het balletje onder de voet. Ja, Ajax zal er ook geen grote risico's meer gaan nemen van de wiel. Nu van de wiel komt naar binnen. Nou, met het linkerbeen schieten is nu geen optie. Dus dan maar terug naar Anita. Na Anita weer naar Soleimani. Soleimani terug Anita, Anita, ja, dat is feest links van ons. Uh, en dat is wel aardig losgebarsten weer. Maar het was even is iets rustiger, er waren weer wat shirtjes aangetrokken, maar die zijn allemaal weer uit. Het staat uh, te juichen en te zingen en te springen, dat zijn die meegereisde Ajax-supporters. Vanaf 11 uur vanochtend gingen de eerste bussen richting Rotterdam. En ze hebben ook geloof ik wat vuurwerk meegenomen, zo te horen. Balbezit voor Ajax, Ajax dat leidt. In de slotfase van de eerste helft met nog een uh, minuutje of drie te gaan met 2-0 door doelpunten van de Zeeuw en EBC Cidio. Met bal voor Gregory van der Wiel die terug speelt naar uh, Kenneth Vermeer die dus te maken heeft met een buitengewoon enthousiast vak achter zich. En dat alleen maar uh, zal uh, toejuichen omdat uh, Ajax Amsterdam zich eigenlijk al een beetje de winnaar van deze beker waant. Ja, er is nog wel even te spelen. Drie minuten nog in deze helft en nog een hele tweede helft. En hij begint je nog wel af te vragen of die marge van twee nog wel door FC Twente te overbruggen is. FC Twente met Jansen. Jansen geeft de bal richting het schastopgebied waar Ruiz kan aannemen. Ruiz kan schieten en hij schiet hem naast. Hij staat aan de rechterkant van het schastopgebied, schiet naar de linkerhoek. En de aanname, dat is werkelijk wonderbaarlijk van deze aanvaller van FC Twente. Dat kan die toch vreselijk goed, daarmee is ze weg. Ja, dan is het in één keer zo'n bal uit de lucht en hij schiet hem. Ik denk een meter naast. En ja, wij zijn natuurlijk onpartijdig. Maar dit was wel leuk geweest als die bal erin was gegaan vlak voor rust. Dat had de wedstrijd weer opengebroken. Nu met die 2-0 voorsprong voor Ajax heb je een beetje het gevoel dat het uh, gespeeld kan zijn. Maar dat is het absoluut niet. Dat bleek wel uit die actie. Mooie bal van Theo Jansen. Prachtige aanname van Ruiz. En jammer dat hij met links net langs het doel van Kenneth Vermeer schoot. Want het was een wonderschoon doelpunt geweest. Als Brama de bal heeft. En Brama uh, aardige beweging heeft. De bal naar Lanza speelt. Maar Lanza gaat terug naar Douglas. Douglas kijkt. Vindt. Uh, niemand volgens nog. gaat dus zelf op avontuur. Je zou kunnen zeggen dat Ajax eigenlijk wel controle heeft over deze wedstrijd. Omdat er gewoon wel veel bal bezit is voor de tegenstander. Maar er wordt namelijk helemaal niets gecreëerd door FC Twente. En dan heet het dat je als Ajax niks weggeeft. En als Ajax er dan eens uitkomt massaal en de ruimte krijgt om te combineren. snel met bewegende mensen. Dan is het dus gelijk dodelijk. En dat is het spel wat Frank de Boer ook eigenlijk wel graag speelt. We hebben het er wel eens vaker met hem over gehad. Waar wij dan dachten dat Ajax wat tegenviel. Zeiden ja, we hebben gewoon controle gehad. En dit keurig en professioneel uitgespeeld. Dit is misschien ook wel het maximaal haalbare. Nou ja, dan kun je als trainer van Ajax tevreden zijn. Na 43 minuten sta je op een 2-0 voorsprong. Heb je eigenlijk alleen maar van Ruiz last gehad in aanvallend opzicht. En heb je nu zo vlak voor rustbalbezit met Ebi aan de linkerkant. Die de bal even terug speelt naar Anita. Anita naar Vertonghen die meteen wijst. Als de bal onderweg naar hem is, dan wijst hij al. is toch erg uh, volwassen geworden. Als voetballer Jan Vertongen wordt uh, begeerd door toch aardig wat clubs. Kijk naar Thomas van Malen. Zoals die uh, helaas dan voor hem dit jaar wel uh, geblesseerd is. Afgehaakt even bij Arsenal. Maar nu op de weg terug is. Zo'n uh, zo weg kan Jan Vertonghen ook inslaan. Als uh, Anita de bal naar voren speelt, maar niet goed. Wordt opgevangen door Buizen. Buizen naar Chadley. We zitten in de slotfase van de eerste helft. In de laatste minuut van de eerste helft. Bal via Tindalli naar Brahma. Brahma op zoek naar de rechterkant, naar Dion. Makkeli, de vierde man, door de speaker vandaag Makkeli genoemd, staat er klaar met het bord. Om aan te geven hoeveel minuten er nog bij komen als Twente combineert. En Wout Brahma nu gaat scoren. Ja. ja, Wout Brahma. Dat doet hij anders nooit. Dat doet hij anders nooit. scoren. Ja, in De competitie heeft hij dit jaar twee keer gedaan. Dat is al uniek. Maar daar gaat Twente toch op slag van rust ineens door die verdediging van Ajax heen. Als een warm mes door de boter. En is het Wout Brahma? Nou, die kiest dan zijn momentjes, denk ik. Hij zet zelf die aanval op. Gaat er richting het schasselgebied, combineert met Luc de Jong. En dan schiet hij vanaf de rechterkant die bal langs Vermeer. Maar waarom loopt Anita niet mee? Die, ja, die er loopt niemand mee. Er naar. Hij kijkt ernaar van, hé hey, joh, loop jij maar door anders. En hij maakt het wel uitstekend af. Hij kijkt goed en maakt uh, Vermeer helemaal kansloos. Voor iemand die bijna nooit scoort doet hij dit heel goed. Ja, absoluut. He? Dat is ja. een, uh, een wereldspits. Het is 2-1. En eerlijkheid gebied te zeggen dat dit gewoon goed voor de wedstrijd is. Het is 2-1 in het voordeel van Ajax. We zitten in de extra tijd die in totaal een minuut zal bedragen. En nu is dat vak aan de andere kant blij. Maar Ajax staat nog altijd met 2-1 voor. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Ja, Door alle opwinning heb ik niet gezien wat Mac Mackely heeft aangegeven aan extra speelvaart. 1 oh, minuut is het. Krijg ik nu als prachtig signaal door. Als Twente nog een keer op goal gaat schieten via Danny Landstaat. Maar die bal die zelf langs de goal van Kenneth Vermeer. Gaat weer een bal de tribunes in overigens. Snij... Ja, die zien we dan ook niet meer terug. Vermeer heeft inmiddels alweer een andere te pakken. En zo kun je elke keer naar elke doelpoging van FC Twente een ballenjongen doorstrepen. Want die ballen zie je nooit meer terug. Dus die kan lekker aan de T of aan de Ranja of aan iets anders lekkers. Op het moment dat Kenneth Vermeer nog een doeltrap gaat nemen. De 2-1-voorsprong voor Ajax is in feite 45 minuten zitten erop. En Blom maakt een einde aan deze belevingsvolle eerste helft. Twee vakken die denk ik toch met een redelijke mate van tevredenheid terugkijken op de eerste 45 minuten. Ajax dus via ja, De Zeeu en Ebicilio op een 2-0 voorsprong en kort voor rust. Wie anders dan Wout Rama maakt de 2-1 en zorgt ervoor dat we nog heel veel beleving krijgen in het tweede bedrijf. Het is 12 minuten voor zeven. Langs lijn gaat natuurlijk gewoon door. We nemen de rust en daarna gaan wij door met de tweede helft van de bekerfinale. Ajax leidt daar dus met 2-1 zoals u net kon horen. Engeland is een hele belangrijke wedstrijd aan de gang tussen Chelsea en Manchester United. Manchester United kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Maar inmiddels via Lampard heeft Chelsea wat teruggedaan. 11 minuten te spelen nog. Manchester United, Chelsea 2-1. So many things I want to the stars and land on the moon And if I Dazzled Kid met Yes, No, Maybe. Stapt u net hier nu ook toe, denkt u, 9 minuten voor zeven langs de lijn. Nog jou, hoor. In verband met de bekerfinale Twente-Ajax, waar het rust is. En de Amsterdammers met 2-1 Leiden. We zijn ook al de hele dag bij het WK tafeltennis in Ahoy. Edwin Cornelissen verdiept zich daar niet alleen in de wedstrijden... maar ook in allerlei andere aspecten van het prachtige spel tafeltennis. En hij liep daar rond met speelster Suzanne Dieker veel winkeltjes ook in Ahoy waar je allerlei spullen kan kopen. En dat is waar de spelers ook gebruik van maken. Suzanne, want je hebt een bedje in je hand. Hoe belangrijk is dat materiaal voor de tafeltennissers? Ja, dat is heel erg belangrijk. Eigenlijk alles draait om je bedje. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden qua rubbers, frames, etc. En je bent heel erg afhankelijk van goed materiaal. Want we staan hier bij zo'n winkel en we zien daar de bedjes nog zonder de rubbers. Dus de houten plankjes eigenlijk. Als je het zo ziet zou je zeggen, ieder bedje is toch hetzelfde. Maar zo is dat dus niet. Nee, ze zijn wel allemaal rood en zwart, de kleur. Alleen, er is echt een heel groot verschil. Je merkt het al. Je hebt verschillende diktes, verschillende merken, van alles eigenlijk. En ook, je hebt noppen en gewoon materiaal. En het is eigenlijk zoveel verschillende, dat je soms denkt van, oh, waar moet ik beginnen als beginneling? Dus, waar let jij nou persoonlijk op, als je zo'n bedje moet uitkiezen? Ja, waar kan ik het beste mijn eigen spelsysteem mee spelen? Dat is normaal, voor mij gewoon normaal glad gladrubben. Geen noppen, omdat ik aanvalster ben. En uh, ik kijk naar de dikte natuurlijk. En uh, voor mij is het belangrijk dat ik uh, niet te heel hard rubber heb. Maar ook weer niet te zacht rubber. Dus, uh, en daarin dat verschil in diktes. En uh, je hebt verschillende rubbers eigenlijk daarvoor. Dus een aanvallende speelster die gebruikt glad rubber. En een verdedigende speelster neemt met noppen. Hè, met die uh, puntjes erop. Ja, meestal is dat wel zo. Alleen je kunt ook verdedigen met glad. Sommigen hebben combinatie van. Bijvoorbeeld lange of korte noppen en glad. Sommigen hebben twee kanten noppen of twee kanten glad. Dat verschilt en zoals hier in Nederland, is verdedigste Ligea en Elena Tamina. ene heeft glad en de andere heeft ja, korte noppen eigenlijk. Even kijken, wat hebben we hier liggen? Dat zijn die rubbers. Ja, uh, daar speel ik zelf ook mee. Dus uh, een kwalitatief uh, heel goed rubben. En uh, ik denk dat echt de meeste spelers uh, hier uh, op dit toernooi uh, daarmee spelen eigenlijk. Want uh, dat hoor je altijd hè, met tafeltennis, het gaat ook om dat lijmen en zo. Hoe zat dat ook alweer? Ja, klopt. Uh, ik denk sinds anderhalf jaar, nu mogen we niet meer lijmen. Er is een heel gedoe overgekomen. Um... Want even uitleggen, dat deed je dan uh, tijdens de wedstrijd nog? Of uh, voor een wedstrijd? Of... Ja, uh, meestal voor een wedstrijd en uh, ja, dat werkte ongeveer dan, uh, een uur lang ongeveer. en daarna moest je snel weer opnieuw plakken. En wat was daar het voordeel van, van dat lijm? Want je lijmde dus die rubbers? Je kon meer effect geven en uh, het was veel sneller. Wat maakt het dan sneller? Ja, ik denk de lijm zelf, de rubber, uh, spreidt zich helemaal uit en de sponge wordt heel anders en daardoor kun je sneller uh, slaan. Oké, okay, maar het mag dus niet meer? Nee, dat klopt inderdaad. Uh, mag niet meer. Want uh, het was gevaarlijk, het gebruiken van dat lijn? Ja, er zaten gevaarlijke stoffen in. Uh, ze zeggen ooit dat het is omdat iemand uh, eraan overleden is. Of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Uh, ik denk gewoon dat uh, zoveel mensen met zo'n bedje gingen rotzooien en alles. En, uh, en dat ze gewoon uiteindelijk hebben gezegd, uh, het is helemaal klaar ermee en uh, we doen het niet meer. Ik zie daar verderop ook een uh, cilinder. Daar liggen allemaal uh, pingpongballetjes in. Balletjes zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor jullie. Uh, voor een wedstrijd, hoe gaat dat? Dan mag je de selection doen, hè? Ja, klopt. Je hebt uh, drie balletjes en die kun je dan uh, uit gaan zoeken. Uh, ik vind zelf dat het wel uh, heel erg belangrijk is. Want sommige heb je dan uh, balletjes bij, zeg maar, een ei heet dat. En die is helemaal niet goed rond. En dan uh, gaat die ook een beetje draaien en zo. En dan krijg geen normale effect terug. En ik denk dat het wel belangrijk is om een goede bal uit te zoeken. Want er lopen nog wel eens wat balletjes rond die niet helemaal rond zijn. Conclusie voor ons recreanten. Maakt het allemaal niet uit op materiaal, dan, dan lukt het toch wel. Maar voor jullie profs? Maakt het zeker wel wat uit, ja. ja. Suzanne Dieker, die dus aan Edwin Cornelissen van alles vertelde over het materiaal bij dat tafeltennis. Ze speelde ook nog vanmiddag in de kwalificatie en dan won haar eerste partij daar. Barry Weijers, Nederlandse man, die verloor tijdens de kwalificaties. Zuid-Hollander verloor een duel van Amerika van Gijong met 3-4. Door die Nederlaag is Weijers nagenoeg kansloos om het hoofdschema van het WK te bereiken. Michel De Boer hoefde niet in actie te komen. Zijn Albanese opponent Astrid Dogjani kwam in het geheel niet opdagen.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 Ron Becksmiths was dit met Get In Line. U krijgt van mij nog een berichtje. Jos Pronk heeft de 63ste editie van de omloop der Kempen gewonnen. De Noord-Hollander won de sprint van een kopgroep van 20 renners... die op 30 kilometer voor het einde was ontstaan. Het team van Rabobank Continental was met zes renners... sterk vertegenwoordigd in deze groep. Maar zij redden het dus eindelijk niet. Jetsen Bol werd wel tweede. Wesley Kreder werd dus derde. Maar Jos Pronk won de wedstrijd. En dan hebben we ook nog de Fransman Thomas Föcler. Dat is nog steeds wielrennen. Die won de 7 van de vijfde editie van de Vierdaagse van Duimkerken. Had gisteren de leiderstrui al veroverd. De Duitse Marcel Kietel vierde in de slotrit. En de renner van Skil Shimano won list vier van de vijf etappes... in de Noord-Franse rittenkoers. Beste Nederlander in het klassement was Rob Ruig. De Limburger, ook in dienst van Vacanzo Leid DCM, eindigde als vierde. We gaan er even uit voor het korte bulletin van 7 uur. Zijn daarna bij u terug met de tweede helft van de bekerfinale. In de Rotterdamse Kuip is het rust Twente-Ajax. staat daar 1-2, 0-1 de SEO 02 EBC Leo en Brahma op slag van rust 1-2 geloof nog een spannende tweede helft. Tot zo na zevenen. En langs de op één.